Automobilisten die meer dan 10 verkeersboetes in een jaar hebben gekregen... worden voortaan harder aangepakt door justitie. Zo'n duizend veelplegers in het verkeer krijgen een brief. En daarin staat dat ze het risico lopen hun rijbewijs kwijt te raken. minister Opstelt aan de Tweede Kamer. Het gaat om ernstige verkeersovertredingen... zoals rechts inhalen en bumperkleven. Afgelopen nacht zijn voor het eerst weer strooiwagens uitgereden. De temperatuur kwam in grote delen van het land onder het vriespunt. In Twente was er zelfs matige vorst. Daar daalde het kwik tot min 5...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 Reisorganisatie Arkefly heeft een vervangend toestel gestuurd... om de Nederlanders uit Cancun op te halen. Volgens de organisatie landt het vliegtuig vanmiddag rond half 1 op Schiphol. Het weer aan de kust enkele buien. Elders overwegen droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 8. Ook morgen vrij zonnig en droog. Maar later meer bewolking en dan wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.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 Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Weij. 4,5 minuten over 10. Welkom terug bij het laatste uur van de nieuw show. Over een minuut of 20 is Onno Blom, onze chef Boeken. En hij heeft één dikke en... Stuk 4, 5, wat is het allemaal? Ja, wat heb ik allemaal meegenomen? Dunne en dikke boeken. Het gaat natuurlijk om uh, kwaliteit, Peter, dat oh. weet jij ook. In ieder geval gaan we zo meteen praten over het boek... wat de tongen los heeft gemaakt deze week in de Nederlandse letteren. Dat is het derde deel van uh, de biografie van Gerard Reven door Not ja, Maas. Waar zoveel glazen over is geweest. Waar ontzettend veel gedoe over is geweest. Dat heeft jarenlang op de plank gelegen. Mocht niet worden uitgegeven omdat uh, Joop Schafthuizen... de weduwe van Gerard Reven uh, dat heeft tegengehouden. Uh, tot deze week uh, de postbode bij mij aanbelde en uh, deel 3 verscheen ja. ook. Ja. Uh, dat, dat was. van jou ook vo dat was, nou, het was. Eerder, het was aangekondigd dat het eraan zou komen, want Schafthuizen had de vorige ronde in de rechtszaal verloren. Uh, maar het was er uh, twee weken eerder dan aangekondigd. En, uh, en daar was ook Schaftuizen door verrast. Oh. Je hebt nog geprobeerd om ja. de exemplaren weer uit de winkel te laten ja. halen. Dus er zijn, is echt een run op ja, dat ja. boek ontstaan. Ja. Maar dat is ook weer teruggefloten. Dus over dat boek en over uh, het logboek van Harry Mulisch en een, een boek over uh, de Donkere Kamer van Damocles wil ik spreken. De Grote Drie uit de ja. Nederlandse Letteren. Dat, nou, dat is mijn boek... onderwerp. Dat boek dat komt binnenkort in de uh, Nederland leest-serie. Uh, ja, dat, dat, dat is deze week verschenen ja. en uh, volgende week barst die campagne los. En daar zal dat een centrale rol in gaan spelen. Goed, dat dus straks over ruim 10 minuten. Nederland, het boek in 5 miljard jaar van supermacht tot wereldrijk. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Van de mannen van de speld. Zo is het, ja. Om kwart voor elf zal van stapelen met zijn debuutroman over de rafelranden van de hypopsie. Goed, maar we beginnen met een echt daverend succes. Tien jaar geleden veroverde het toneelstuk Cloaca, geschreven door Maria Goos, stormenderhand de Nederlandse theaters. Goos schreef het stuk over een mannenvriendschap die ten einde loopt voor vier acteurs die elkaar ook in het echt al heel wat jaren kenden. Pierre Bokma, Peter Blok, Gijs Scholten van Aschat en Jaap Spijkers. Maar gisteren ging Cloaca opnieuw in première. Een volgende generatie acteurs neemt de fakkel over. En daarmee wordt Cloaca repertoire toneel, zoals dat heet, een eigen tijdse klassieker die de eenmalige uitvoering ontstijgt. Maria Goos was gisteravond natuurlijk in de Haarlemse Stad Schouwbrug... om te kijken naar Thijs Reumer, Sigurd Sloot, Tygo Gernand en Guy Clemens. Trouwens, Peter de Bie was er ook. Goedemorgen, Maria. Goedemorgen. Ja, en hebben ze hun eigen kloaka neergezet? Ja. In de regie van Gerard Jan is het een, een, een heel eigen kloaka geworden, ja. Ja, want de vraag is, is nu nog wie doet Pierre Bok... maar wie doet Peter Blok, hè? En niet wie doet Maarten ja, of Joep. Dat, zo, zo praten mensen er inderdaad over. Ja. Welke rol speel je? Die van Peter of die van ja. Pierre, ja. Ja. ja. Maar dat zegt wel iets over uh, de moeilijkheid om zo'n ja. stuk dan uh, te ja. doen, hè? Dat ja. is voor die acteurs, denk ik, heel lastig geweest. Ja, uh, ze hebben zich daar gelukkig niet al te veel mee bezig gehouden. Het was voor alle vier, voor ze eraan begonnen, wel uh, een, uh, een, een enorme overweging. Je begint nogal aan iets, hè. Je en... kan eigenlijk alleen maar tegenvallen? Ja. Ik denk dat het daarom ook zo lang niet is gedaan. Ja. Want uh, Het is bij het Toneel Speelt uitgekomen tien jaar geleden. En die, die durfden het niet aan om het opnieuw uit uh, te brengen. Ja. Omdat Ronald Klamer zei: van ja, daar, daar komen we nooit meer overheen, over dat succes. Nee, dat is ook zo. Daar ben ik ook. Die illusie heb ik ook helemaal nooit gehad. Ja. Dat, maar ja, uh, ondertussen ging het stuk de wereld over. Dus ja. dat maakt ook eigenlijk niet uit. <laughs> nee, nee, zeker niet omdat ze daar die referentie niet hadden. Die hadden alleen uh, het papier, zeg maar. Ja, want jij ja, hebt dat destijds geschreven voor een vriendengroep... waar je zelf ook deel ja, van uitmaakte. Ja, en, en de regisseur, Willem van der Zanden. Ja. Wij zaten allemaal op dezelfde opleiding. Te, we spraken dezelfde toneeltaal. In, uh, wij zijn in Maastricht opgeleid. En dat, dat is allemaal surplus die je hebt... Uh, wat het zo toen zo bijzonder maakt. En die mannen in het stuk waren ook gebaseerd op mannen in je omgeving. Op die, die, ja, die, ja, ja, ja, die mannen die het speelden. Ja, die mannen die speelden. Ja, een beetje wel. Dus ja, ja maar dat, dat is nou wat Peter al zei, op het moment dat zo'n stuk in uh, Roemenië wordt gespeeld, heb je die referenties helemaal niet meer. Totaal niet. Nee. Ben je daar gaan kijken wel eens? In Roemenië ben ik naar een lezing geweest. Da daar wordt het, dat was vorig jaar en daar wordt het nu gespeeld. Daar ben ik nog niet geweest. Wel in Argentinië. En dat vond ik... Uh, en in Spanje en in Duitsland, daar zijn vier versies. En de Engelsen natuurlijk. In Duitsland zijn er al vier versies. Alleen ja, alleen vier er zijn vier versies, oh. ja. En uh, uh, uh, sowieso, Duitsland heeft, heeft een enorm scala aan vormen van uh, toneel. Heel uiteenlopend, veel verder nog dan wij in vrije productie, in Theater van de Lach. Zijn ze heel extreem, maar ook in hele uh, avantgardistische vormen van toneel. En alles wat daartussen zit. En dat was in het geval van Kloaken ook. Dat was in Osnabrück, was een hele concertante uitvoering. Vier acteurs op, die op een kruis stonden. Achteraf begreep ik dat was een van de drie kruisjes van het Stadswapen van Amsterdam. Oh. En die stonden daar en die zeiden hun tekst. En uh, in Zwitserland uh, werd het echt een uh, lachig brullen comedie Maar is dat dan niet gek om te zien dat iedereen zo met je stuk ja? aan de haal gaat? En wat vind je ja. daar dan van? Denk je, jeetje, dit, dit, deze mensen hebben er niets van begrepen? Of denk je, kan me niet zoveel schelen, nee, zeg, doe maar. Ik vind het zo grappig dat het in al die culturen toch, toch ja. aanspreekt op de een of andere manier. Ja, maar dat de teleurgang van vriendschappen, dat is natuurlijk een oerthema. Ja, ja dat, dat zal er zeker mee te maken hebben. Ik denk ook, uh, dat blijkt nu ook wel... Omdat er nu komen er twee televisieprogramma's over mannen. Mannen die met mannen spreken. Dat, dat, uh, dat, dat, dat gebeurt interessant... toch al de hele dag? Mannen die met mannen spelen, gaan we eens bereiden. Ga maar eens aan de onderhandeling van nee, maar... het kabinet. Kijken zie je alleen maar mannen zitten die met maar mannen wij spreken. Wij vrouwen, ja. wij vinden dat leuk. Tenminste dat, nou, Ik refereer nu een beetje aan Argentinië, waar mm -hmm. de producenten zeiden... Uh, maar dat is daar anders dan bij ons. Maar in Argentini heb je echt een vrouwenwereld en een mannenwereld in de samenleving. Dat, en dat, in, dat, dat mengt niet zo. Dat zijn vrij gescheiden werelden. Dus die vrouwen vonden het daar geweldig om zo'n inkijkje te hebben in, in een mannenwereld. Hoe mannen uh, met elkaar omgaan in de beslotenheid van een huiskamer. Niet in de politiek, maar in de beslotenheid van een huiskamer. Kun je ook zien dat ze, dat ze, dat ze in iedere cultuur, nou, tuurlijk, ze trekken het naar hun eigen cultuur toe, ja. kun je er een voorbeeld van geven? Dat je zegt, hé, hey, ze, zo hebben ze dat hier gedaan en dat heeft te maken met puntje, puntje, puntje. Nou ja, uh, dat is heel voor de hand liggend eigenlijk, die Spaanse en die Argentijnse en die Braziliaanse, die, die zijn enorm expressief. Dat vond Peter en ik geweldig om te zien. Peter is je man ja, die ook speelde, ja. Zeg je? Zeg Peter Blok, dat is je man ja, ja, die destijds sorry. ook een van de ja. rollen speelde. ja. ja. ja. Uh, ja dat, is, dat is geweldig om te zien. Dat is bijna dansen zoals die spelen. En dan zie je inderdaad dat wij toch een vrij... Wij zijn niet zo'n fysiek volk. Dat gaat daar meteen met enorm arm en over het toneelgedender en... Uh, uh, in de Oerversie is de laatste scène die gaat over de dood van een van de vier, hebben wij eruit gehaald, uiteindelijk na de première. Mm -hmm. en in Zuid-Amerika is die juist heel erg benadrukt. Daar komt echt iemand oplopen met het dode naakte lichaam van, uh, van zijn vriend. Maar dat zit er. Want je zegt, die hebben we eruit gehaald, dus die zitten. Die scène zit er dan niet meer in. En ja, nu weer wel. Oh. In de regie van Gerard Jan zit hij niet weer in. Ja. Oh, dus je mag dus ook nog verschillende einde kiezen als we. Ja, maar heb je überhaupt daar nog iets over te zeggen? Nee. Nou, <laughs> jawel. Uh, ze mogen niet aan de tekst komen, maar verder bemoei ik me nergens zo? mee. Die tekst, die, die koop je integraal, om het zo maar te zeggen? Ja, en dan mag niet aan... Uh, ik heb pas een Spaanse vertaling uh, gevraagd aan een mevrouw... om die te hertalen naar het Nederlands. En dat, dat, was zo, dat bleek zo afwijkend ja. te zijn. En toen, toen heb ik voor het eerst gezegd, dat wil ik niet. Okay. Dat, dat, nou gaat de ziel draaien. En dan? Wat, wat gebeurt dan er dan? Dan gaat het niet door. Dan ga, het is ook niet doorgegaan. Ja, we Wel in andere Spaanse versies, ja, ja. maar niet bij deze probleem. Okay. Nee. Dat, dat kan je echt zelf bepalen? Ja, dat, dat kan ik zelf bepalen. Hoe ze het gaan uitvoeren, dat niet. Is... Maar als, He, als heb je, je echt ook wel we eens met, met samengeknepen billen... naar een voorstelling zitten kijken? Nou, die lezing in Roemenië was <laughs> geen feest, kan ik je zeggen. Nee. Die was saai, die was ongelooflijk ja. saai. En dat vonden niet alleen wij, maar het, het Romeinse Ro publiek vond dat oh, ook. Ja. Oh, gelukkig. Maar waarom hadden ze dan ook een, een, niet, niet een, echt een speelversie ervan? Ja, ja, het was om uit te proberen. Oké. Okay. En die versie is ook niet doorgegaan. De versie die er nu is in een ander theater, die, die, is, die wordt heel goed ontvangen. Ja, ik vind het ongelooflijk dat dat overal altijd maar goed gaat. Nou ja, ik moet je zeggen, ik vond het ook wel erg uh, bijzonder en ook heel leuk om te lezen dat dat stuk zo'n enorme reis over de wereld uh, heeft ja. gemaakt. Want ik kan me ook nog herinneren dat het destijds in. In, in, in Engeland, in Londen, de, de, die old Vic, weet je wel. Mm. Dat, dat, dat ging toen. Drama. Ging die, dat werd toen nou alleen ja, maar jij Heb je ook ja. Een drama. Ja, uh, de, en da, dat had ik al een paar keer eerder gezien in de try Omdat de producent graag wilde dat ik me daarmee bemoeide. Maar dat was al een beetje moeizaam. Want de producent was de enige die wilde dat ik me ermee bemoeide. De regisseur zat daar helemaal niet op te wachten, Kevin Spacey. Dat was zijn eerste regie. Uh, en dat, dat werd gaandeweg. in de aanloop naar de première. voelden we dat er een enorme anti-stemming kwam. De eerste try-outs waren geweldig. Eh, en toen gebeurden er een aantal dingen. Eén, daar was ik bij. Eh, er was een uitvoering voor eh, de buurtbewoners van Jodvik. Omdat dat eh, theater opnieuw geopend werd. En eh, die mensen mochten gratis komen kijken. Eh, en die hadden chips meegenomen en zakken snoep. En. Kevin Spacey stoorde zich daar enorm aan. dus en die had gevraagd aan de mensen... willen jullie die zakken wegdoen? Dat kan me wel, wel we iets bij voorstellen ja, ook. ook. Iets bevoorstellen. Ja. Het was geen regulier theaterbezoek uh, theater, uh, per uh, uh, publiek. Uh, het waren echt ja, he hele gewone mensen. En, uh, alsof die nooit naar het theater gaan. Ja, nee, dat is gewoon zo. En, nou, uh, uh, toen heeft hij, gaandeweg een stuk, is hij op handen en voeten door het middenpad gekropen. En heeft hij bij iemand zo'n puntzak met gummies uit de handen gegrist. Dat vind ik nou alweer een gebaar. Ik hij, hij moest erom lachen, ik moest er ook om lachen. Ja. Wat wij niet wisten, wat er, dat er pers in de zaal zat. En de volgende dag op de voorkant van de, van de Guardian, geloof ik. Kevin Spacey komt ons... ons Engels publiek leren hoe wij ons moeten gedragen. Nou, en vanaf toen draaide de wind. Toen was het helemaal mis. Het stuk werd, onafhankelijk van wat er gebeurde, gewoon uh, kapot geschreven. Ja. De tri-outs waren fantastisch, waren heel hoopgevend de mensen gingen staan. We dachten, nou... Kat in de bakkie. En uh, vanaf toen, toen gebeurde waren er nog een aantal incidenten en toen ging het helemaal. Het was, het was een soort anti-Amerikaans sentiment, geloof ik. Ja, ja, je zoiets, moet he? je voorstellen, uh, het was een televisieproducent die daar dat theater opende. Moet je, je voorstellen uh, dat John de Mol. Uh, als Carré tien jaar heeft uh, leeggestaan... en zegt, dat ga ik openen... met een stuk van zeg maar, een Roemeense schrijfster... waar nog nooit iemand van gehoord heeft... Uh, met een uh, met uh, Bert Pitt als regisseur. hele rare combinatie van dingen. En dat in Engeland. Dat oh, hebben ze dan het niet. kan het stuk nog zo goed zijn... maar ja, dan gaat het, het op werd, een andere manier toch niet, uh, uh, toch niet werken. Ja. Maar goed, uh, maar je hebt je daar toch op geen enkele manier... door laten nou, ontmoeten. Ik, in... ik vond het wel heel erg toen. Ja, ja maar dat is toch allemaal al lang voorbij. Tien jaar. Ja, precies. Nou ja... ja. <laughs> De Engeland Ach, ja. is natuurlijk wel voor toneel een, een waanzinnig belangrijke markt, lijkt mij. Ja, en Jo van der Ende had het al gezegd: dat gaat je niet lukken. Dat is zo'n gesloten markt. Ja, maar markt, die is natuurlijk ook een paar dat... keer vol onderuit ja. gegaan daar. Dat, is, dat, dat gaat niet lukken. Nou, ah, ja. dat, dat is dan ook. Dat is bizar. Dus Het Engelstalige gebied gaan wij niet veroveren. Nee? nee, ik denk niet dat dat maar, gaat lukken. Dat probeer ik weet dan, niet meer of ik het wil. Nee, maar dat probeer je dan toch te analyseren. Want het kan niet in die species zijn die door die uh, ik, gangpad kruipt. Nou, ik, ik, ik voel me niet geroepen om, da om daar nog eens een experiment mee aan nee? te gaan. Nee, ik heb er geen zin meer in. Ik uh, vond het niet leuk daar. Ik noem nog even een paar andere. Familie Avenier heb je daarna gemaakt. Ja. Doek heb je daarna gemaakt. Dat, dat is ook heel succesvol geweest. Nou ja, ook oud geld, pleidooi. Uh, altijd gaat het over families en, uh, en, en, en clubjes. Hè? Ja. Daar, daar schrijf jij het liefst over. Is er, bij die, is er iets, iets bij die andere titels waar je denkt, ja, die kan ook die, die zegentocht van Kloaka wel achterna? En na ook ik hoorde Tommy Wierenga een paar weken geleden. Dat ja. vond ik heel erg leuk wat hij zei... dat, uh, dat je eigenlijk een uh, verhaal ontvangt als schrijver. Het, ja. het, het valt in je. Dat, dat vond ik zo herkenbaar. Uh, en dat je daarna... Dat is een soort van meteo, meteorieteninslag. En daarna ben je alleen maar bezig om al dat geruis... wat daarna komt, om eraf te halen... om weer bij de oorsprong van het verhaal te komen. Zo werk ik ook. Dus wat er na Cloaca gebeurde... er dienden zich een aantal verhalen aan... die ik dan moest maken. en Waarvan ik wist, die zijn niet geschikt... voor de internationale markt. Nee. En een vierluik over een Brabantse familie... met twaalf acteurs, dat kan je wel vergeten. Maar toen, na... Nu, dus, na acht jaar, He? heb ik doek geschreven. En dat was voor het eerst dat ik dacht: dat ja, zou wel eens ja, kunnen. Ja, dat, en dat zou kunnen. En dat is in Berlijn gegaan, heel succesvol. Oh, oh, oh, en dat gaat niet. nu in vier uh, versies in uh, Duitsland: uh, drie in Duitsland en één in, uh, in Oostenrijk. Oké. Okay. En ik begreep dat je nu je, je, je ogen hebt laten vallen op jachtlust, dat verhaal van... Uh... Oh, maar nee? dat is zo ingewikkeld. Okay. Ik weet niet of nou. ik daaruit ga komen. Goed, nou, dan kom je dan te zijn zijnde tijd maar terug om daarover te hebben. Dat zijn zoveel verhalen eigenlijk, daar zou ik één verhaal uit moeten halen. Uh. Maar het is wel prachtig, prachtige ja. periode. Dankjewel, uh, Maria, voor je komst. Scenario schrijfster Maria Goos, hoor u over Kloaca. Dat gisteren zijn eerste Nederlandse première beleefde in een nieuwe bezetting. Dus nu met Thijs Reumer, Guy Clemens, Siegesloot en Tigel Gernot. Als u er meer informatie over wilt, kunt u altijd op onze website terecht. Nieuwshow.nl. Dankjewel. Het satirische webblog De Speld bestaat vijf jaar. Die blog, die in het verleden nog wel eens door echte media werd overgenomen, publiceert onder meer twee wekelijks in de Volkskrant en in het verleden ook in Dagblad de Pers. Zo werd het vermeende trossenlidmaatschap van Harry Mulish breed uitgemeten in de serieuze media. En vijf jaar is toch... Een mijlpaal. En wat is het dan beter om een mijlpaal te markeren met een boek? Over de geschiedenis van Nederland, volgens de speld, dan althans. En daarom ligt vanaf deze week Nederland, het boek in 5 miljard jaar, van supermarkt tot wereldrijk. In de winkel. En bij ons een studio oprichter van de speld Jochem van den Berg. En illustrator en fan Ruben L. Oppenheimer. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, de, de onvermijdelijke vraag bij dit uh, is altijd niet zo erg origineel. Maar we willen toch weten, hoe begin je daaraan? Want een beetje lollig wezen oh, op commando lijkt mij geen makkelijk. Ik dacht dat ik vragen vraag wat Joop Schaftenhuis heeft geprobeerd. Ja. Oh, <laughs> oh ja. <tus> ja. Die is het goed gelukt. Hij wilde het boek tegenhouden. Hij had voornamelijk, uh, ik geloof ik bezwaar tegen de eerste 2 miljard jaar van het <tok> boek. Uh, maar je bedoelt het begin van de speld? Ja, nou ja, krijg je door dit soort dialogen in de kroeg... met te veel pilsen, uh, krijg je dan de inspiratie? <tok> zeg het maar. Nou, er zal ontstaan artikelen misschien wel eens. Maar uh, nou, ik, dat we, ik ben jaar jaar tien geleden toen studeerde ik even in uh, New York. En daar hadden ze op elke hoek van de straat een krantje liggen. En dat heette de Onion. En uh, nou, dat was een uh, soortgelijk uh, uh, objectief nieuws, uh, zoals wij dat noemen. Mm. En ik denk, nou, ik, ik las dat eigenlijk niet destijds... maar jaren later, eigenlijk aan het einde van mijn studententijd... dacht ik van, goh, uh, eigenlijk heeft de meeste westerse landen... hebben wel zo'n satirisch, ja. uh, satirische krant. En ik dacht van, nou, laten wij dat eens ja. proberen. In, in Nederland is het ook een paar keer geprobeerd, maar veilig aan het fout gegaan, toch? Uh, het is allemaal ja. van die quasi grappige, ja, de, de 1-2 exemplaren, 3 en dan was het echt gebeurd hoor. Ja, ja we hebben iets meer uh, uh, uh, volgehouden. Nou ja, uh, ja uh, jullie staan achter op de Volkskrant. Maar uh, uh, jullie, dat helpt. Oh, <laughs> dat, helpt nee, maar dat, dat helpt natuurlijk ook, dan heb je automatisch een Facebook, ja. daar, daar ken ik jullie ook van. Ja, nee, het heeft zeker geholpen dat, uh, uh, zeg maar, de samenwerking met de pers, ja. uh, met WNL voor radio en uh, later dus met de Volkskrant. En, meer onofficiële samenwerkingen met de Telegraaf... die ja. nog wel eens artikelen van ons openen. Ja, maar dat is natuurlijk het lolligste van allemaal. Dat je iets uh, totale uh, warpaat... Oh ja, dat, dat je denkt, hoe familie's. is het in godsnaam mogelijk dat mensen daar intrappen? En dat dan wordt dan door serieuze media geciteerd. Ja, ik bedoel, het, het is mooi voor, voor je publiek. Je wil gewoon dat mensen jouw nieuws uh, lezen. En als zij dat op die manier willen verspreiden... dan uh, moeten we dat alleen maar aan. Uh. Ja, dat is toch gewoon uh, een enorme triomf. Als, uh, nou, als het nou, opeens uh, gaat publiceren... Nee, maar vertel de trof, even dit verhaal. Ja, precies. Vertel van Harry Muelich... Van... Uh, van de Telegraaf? Nee, van de, of, van, de, van de Tros, lieverd. Van, uh, van Mullich. Uh, ja, dus dat was een bericht over dat uh, uh, Harry Mullich uh, uh, ooit uh, vijf jaar lang uh, lid was geweest van de Tros. En uh, je weet dat Harry <lacht> Mullich natuurlijk eigenlijk uh, in het echt een uh, nogal uh, vervend tegenstander was uh, van de Tros. <lacht> dus dat was een schokkende onthulling. Ja. Uh, en en hoe is... waren ze erachter gekomen? Uh, ze hadden troskompassen in zijn huis uh, gevonden. Ja. De biograaf had dat gedaan. De, biogra ja. de biograaf had dat gedaan. Maar er was ook iets met die exemplaren besmeerde, aan de hand. Besmeurde covers, toch? Besmeurde covers. Ja. Jullie kennen het bericht bijna beter dan ik Ja, het zeker. Het dat, ik ken die dat, niet meer. Die, nou, het is volgens Be mij drie jaar geleden of zo. Dus als oh. ik uh, mijn hele de archief uit... Daar ik keer van Burk foto's ja, Het zegt natuurlijk ook wel iets over hoe, hoe media van elkaar alles klakkeloos overtikken. Ik moest, waar ik aan moest denken toen ik dit teruglas... Was, er werd een, op een gegeven moment ergens een keer op een Wikipedia-pagina... Uh, door een fan uh, iets over mij getikt dat mijn stijl zich kenmerkt in... in letterlijk was het iets van zorgvuldig op de P pc uitgewerkte cartoons... Met, met een beklijvende blik op de werkelijkheid. Nou, sowieso, ik ben een Apple-werker, dus dan moet je al niet over pc's beginnen. Dat is al een belediging op zich, maar... Wat ik sindsdien merk, is dat in heel veel interviewtjes... of stukjes die over mij worden je geschreven, dat zinnetje... en het is zelfs zo erg ja. een keer geweest... dat een collega van jullie, ik zal geen naam meer noemen... mij in een introductie dus letterlijk dat zinnetje weer voorlas. Ah, ja. Ja, en dan... dan... Op die manier is het volgens mij heel leuk als je... je kunt er wel, wel lachrig over doen... van een stukje van de speld is door de, door de telegraaf overgenomen. Maar zo gek is het niet. Zo werken de media dus blijkbaar. En dat is ook een functie van de speld... die volgens mij, naast dat het lachen is... Ja. Euh, ook gewoon heel erg euh, euh, nou, leerzaam ja. zou kunnen zijn. Los van artikelen in dagbladen... Publi publiceren jullie op de site speld.nl. En uh, maken jullie steeds uh, filmpjes. We gaan even luisteren naar een recent voorbeeld. En dat werd gebruikt tijdens de afgelopen verkiezingscampagne. De partij... Tegen de burger. Deze tijd vraagt om wantrouwen ten aanzien van alle burgers. Jong en oud, arm en ziek. Alleen zo kunnen we de afstand tussen de burger en de politiek vergroten. We kunnen u alleen bestrijden als we het samen doen. Samen. Tegen u. Wij zijn de partij tegen de burger. Flikker toch op. <lacht> ja maar, en dan, is het, dan moet je je ook voorstellen dat filmpjes ook helemaal zo gemaakt... zoals zo'n zo cliché verkiezingsfilmpje, hè? Met, met dat soort beeldwisselingen Klopt. en de manier waarop zo iemand dan... Uh, het is vrij nauwkeurig naar ja. verkiezingspotjes van PvdA, ja, CDA en ja, nee, hilarisch is, is Maar goed, nu is er dan dus het boek in 5 miljard jaar van supermacht tot uh, wereldrijk... Um, ja, het, foto, het voorwoord begint al goed met de foto van Geert Makker bij. <laughs> Waarom moest Geert Mak nou, die, die lieve Geert Mak, nou ook weer uh, aan de beurt zijn? Ja. Nou, Geert Mak is een belangrijke historicus. Ik denk dat de meeste mensen, als ze aan geschiedenis van Nederland denken, ook aan Geert Mak denken. Mm -hmm. We hebben hem eigenlijk in de rest van het boek niet genoemd. Maar we vonden nee, het toch belangrijk om een foto van hem ja, te plaatsen. Er staat er ook woord vooraf met de foto van, Ge van Geert, <laughs> Geert Mak, ja. ja. En dan komen we meteen terecht bij de ontstaansgeschiedenis van de Alstede, die toch... Uh, niet helemaal uh, de successen heeft gehad in alle jaren dat het uh, eigenlijk wel gekund had? Uh, dat klopt. We, hebben, we onthullen in het boek uh, verschillende nieuwe feiten... en nieuwe uh, perspectieven op de geschiedenis. En, uh, uh, het niet doorgaan van de Elfstedentocht uh, is daar één van. Zal ik het even voorlezen? Dat of je, wil je het liever zelf doen? Dat is ook goed. Doe maar. Zal ik zelf? Ja, doen? pagina 27. De middeleeuwen waren een periode van gemiste kansen. Zo werd de Elfstedentocht al die jaren niet gereden. De rajonhoofden kwamen die tijd wel bij elkaar om de stand van de stedelijke ontwikkeling te bespreken. Hoewel het ijs jarenlang dik genoeg was, was er van steden nog nauwelijks sprake. De steden die ontbraken waren onder andere Sneek, Eilst, Sloten, Stavoren, Hinderlopen, Workem, Bolswaard, Harlingen, Franeker en Dokkum. Om maar een paar te noemen. Ja. Uh, Ruben uh, Oppenheimer, uh, bekend als cartoonist van uh, NRC, nou, GPD, Bladen, De Standaard, maar nu zo ook illustrator in het boek uh, De Speld. Woorden je al even. Mm -hmm. uh, wat is het succes van De Speld? Fan ook hè, van De Speld natuurlijk? Uh, ja, nou ja, ik, ik ben zelf dus al, al jaren fan stiekem van De Speld ja. en. Um... Wat ik het goede aan de speld vaak vind, is dat zij een, een grap maken. Ongeveer, uh, nou laat ik zo zeggen, dat ik een grap lees bij hun... die ik vijf minuten later zelf zou kunnen hebben bedacht. En je ik... wou dat je maar bedacht. Ja. Ja. <laughs> uh, ik heb ook uh, lang geprobeerd ik, om de speld kapot te maken. Dat was ook mijn doel. Alleen uh, was, werd het of kapot maken of samenwerken. nou uh, Ik werd op tijd door Jochem gevraagd of ik uh, wilde samenwerken. Dus uh -huh. het uh, kapot maken is even op plan B uh, gekomen. Het sterke Volgens aan de speld, het spel, ja, het ligt eraan ik nog een keer wat met, met jullie mag doen. <laughs> het sterke van de speld is dat ze. Um, nou, laat ik zo zeggen. Mijn cartoons vaak. Uh, daaraan zie je dat het een cartoon is. Dus dat je wordt geacht uh, te gaan lachen alvast. Als, als het werkt. Mm -hmm. Het sterke van de speld is dat het door het serieuze jasje dat zij aantrekken. Mm -hmm. je naar binnen trekt. Nou ja, kijk naar het voorbeeld van de serieuze media mm -hmm. die uh, artikelen overnemen. En door dat serieuze jasje en doordat ze dat zo consequent volhouden, word je op een verkeerd been gezet. En dat is iets wat ik vaak in mijn cartoons wat minder goed kan. Oh. Um, omdat je dus, zoals ik al zei, meteen ziet dat het een cartoon is. Ik heb daarom ook geprobeerd om in het boek mijn werk, op, geloof ik, op één uitzondering na, uh, mijn bijdrage in. in een dienst, zeg maar, dienst van de speld en van hun stijl te zetten. Ja. Uh, ik heb meer een soort van infographics... of screenshots van, hun, van, een, van een Facebookpagina bijvoorbeeld uh, gemaakt. En, uh, ik weet niet of, het, of ik ondertussen al het antwoord op je vraag heb gegeven... Maar volgens mij is het er ergens bij. Ja, wel hoor. Ja. We moeten misschien eens even gaan luisteren naar iets wat, wat toch wel illustratief is. Jullie hebben het vaak over de geschiedenis. We laten eerst even een fragmentje horen... dan zie je hoe, je da, nou ja, hoe daar wel eens mee omgegaan wordt. De tweede wereldoorlog. Nee hoor, het is afgelopen. Duitsland slaagt er niet in de Tweede Wereldoorlog te winnen. In de slotfase zijn het toch weer de geallieerden die te sterk blijken. Duitsland dat in de eerste helft agressief en aanvallend was begonnen. Maar het tijd keerde dus na die gevoelige uitnederlaag bij Stalingrad. En ook op het thuisfront bleek het Rode Leger gewoon een maatje te groot. We hebben de eerste reacties binnen. SS-leider Himmler staat bij Jan Joost van Gangelen. Nou, hij zegt dat hij het uh, ontzettend jammer vindt voor de hele groep. Dat er uh, jarenlang goed samengewerkt is om het ene doel te bereiken. En uh, hij zegt dat hij teleurgesteld is. Maar dat ze ook niet te lang in de negatieve stemming moeten blijven hangen. Ook wij moeten weer door, zegt hij. En uiteindelijk een verdiende overwinning voor de geallieerden. Nou, dat is een... Uh, Sportieve reactie daar vanuit het Duitse kamp. Nederland, dat dus niet in het stuk voorkwam. Dat in de beginfase volledig overlopen werd. En Duitsland verliest hier dus zijn Tweede Wereldoorlog op rij. De positie van Adolf Hitler lijkt nu onhoudbaar geworden. Tot zover hier vanuit Europa. Bij ons ook te zien op de site. Ja, je moet, je moet het gewoon even. Je moet het filmpje er, er ook bij zien. Dat is het ja. nog, nog leuker. Ja, het fragment ook alweer. Uh, nou ja, goed, ik, dit, dit fragment belicht wel goed de stijl van het boek. Want uh -huh. het is voor ons ook lastig om dat goed uh, te, te laten horen natuurlijk in een gesprek. Want je moet gewoon eigenlijk dat boek zien en dan gewoon verschrikkelijk lachen. Het is dus feitelijk niet onjuist, maar de context van de feiten zijn uh, absurdistisch. Hè? Uh -huh. ik, ik, bijvoorbeeld hier, in de jaren 50 hadden computers nog de grootte van een treinwagon... wat het lastig maakte om in de trein je mail te checken. Er was nog geen Facebook. In een paar kliks Kafka-liefhebber kafka zijn met een ingewikkelde relatiestatus... Het kon nog niet. Ja, dat en het de, de vreemd soort omdraaiingen. Uh, die ja. als je ze leest heel logisch lijken. En dat is iets wat ik herken uh, in de humor van de speld. Uh, wat ik herken, waar, waar ik zelf ook vaak gebruik van maak. Het, het was heerlijk om, uh, om de tekst... Ik was op vakantie, ik heb op vakantie de tekst gelezen. Nou, en ik, ik heb echt een paar keer hardop zitten lachen. En dat, ja. dat gebeurt niet echt vaak. Ja, het is ook als dingen achteraf die bedoeld zijn als grap of totaal de waarheid blijken te zijn. Hero Brinkman die de gedoogconstructie gedoogt. Ja, dat klopt. En verdomd zeg, even later gebeurt het. Ja, nou dat was een voorbeeld, dat was uh, uh, in de aanloop van uh, Rutte 1 dat uh, het duidelijk werd dat die uh, gedoogconstructie uh, met 76 zetels ging plaatsvinden. En dat Hero Brinkman uh, eigenlijk de 76e zetel zou zijn. Nou, volgens mij konden meer mensen in die tijd al vermoeden nou, dat dat een vrij wankele constructie was. Is dat ook wel iets wat de laatste tien jaar volgens mij in Nederland politiek wel geldt? Dat uh, geen grap zo absurd is die je als grappenmaker kunt bedenken. Of hij wordt wel op een gegeven moment door de werkelijkheid uh, ingehaald. Ja. En dat is vaak heel erg Hoe bewaak je bij dit, dit soort dingen eigenlijk nog kwaliteit? W wanneer, wanneer is er een moment dat je zegt: ja joh, dit, dit, dit doen we gewoon niet. Klaar. Uh, nou, je schrapt, uh, je schrapt heel veel. <laughs> en dan hou je, als het goed is, het goede deel over. Uh, ja. tot ze eigenlijk juist, hoe meer je schrapt, hoe beter het wordt. Ik, en ik komt dat de, de kwaliteit, omdat je met veel bent, uh, komt dat uh, uh, die kwaliteit te goede? Uh, dat mag ik hopen, ja. Ja, ja nee, maar, nee, maar dat, dat is dat de vraag andere. natuurlijk. Ja. Het kan ook juist zijn dat je daardoor elkaar weer gaat gedogen. Uh, soms ligt het gevoelig. Uh, ja. Ik ben niet. Zijn jou... Jou nou. de... Er is maar een fractie van mijn bijdrage uiteindelijk in. Ja. <laughs> dat volgens mij klopt het dan. Met dat ja. okay. <laughs> het is eigenlijk uh, het vermogen. Uh, Oké. Ik vond het zelf een erg leuk boek. En je weet, vrouwen die zijn uh, moeilijk hè, met humor. Dus als. als ik het zijn dat vrouwen moeilijk met Jokker, humor. Is dat, is dat is niet zo, vraag, ja. Is dat, is dat niet zo? Dat? Volgens mij vrouwen zijn vinden, het niet, vinden het niet. zo gauw leuk. Nou, dat valt eigenlijk. Volgens mee. Volgens mij zijn. Weet je wel, een derde of bijna de helft is toch gewoon vrouwen toch uh, qua lezers van ons. Dus, uh, Hoe weten dus, jullie dat? Eigenlijk? <laughs> ja, nee, uh, kijk, zo een beetje Hoe weten jullie man. dat? Ja. Uh. Nee, uh, je hebt gelijk. Vrouwen hebben geen gevoel voor humor. Sorry, uh. heb ik het al <laughs> Wat betekent het dan als ik het een leuk boek vind? Ja. Dat, ja, dat Waarschijnlijk dat, uh, uh, waarschijn uh, waarschijn uh, dat je geen vrouw bent. Um, ja, dat zo moet direct dat even moet naar de dopen controle. Ja. Ja. Dat moet het zijn, ja. Heel hartelijk dank, heren. We spraken met Jochem van der Berg en Ruben L. Oppenheim. Het ging dus over het boek De Speld en Nederland Het Boek. Een uitgave van Prometheus. Meer informatie en ook het filmpje, hè, doet u dat gewoon even... want het is echt hilarisch op www.newshop.nl. Onno Blom zit tegenover ons. Ja, Peter, het is leuk om naar zulke jongens uh, dan serieus te gaan proberen te, heel, te dat doen is geen en over moelisch te praten. Volgens mij klopt dat verhaal over dat troskompas gewoon helemaal. Ja. Ik, ik heb nooit Denk het, het tegendeel goed. beweerd gezien. Maar Gerard Reven, dat is toch ook wel... Uh, Gerard Reven, dat vond ik altijd van, dat was, dat was altijd geweldig. Die vond, um, hoe heet die rode, de rode weerman ook weer, uh, dat vond hij de meest sexy man van de televisie. Gerard Himstra? Ja, Gerard mm. Himstra. Hij heeft gelijk. Ja, maar dat soort berichten, kloppen dus allemaal gewoon. Goed, bars los. Ik wilde het vandaag hebben over uh, wat men in de literatuur, de moderne literatuur de grote drie noemt. Hè? Uh, normaal gesproken worden uh, verstaat men daaronder Willem-Frederik Hermans, Harry Moelisch en Gerard Reven. Niet dat de andere schrijvers het daar altijd mee eens waren. Want Jan Wolkers sprak altijd ja, over de, de grote drie. Grote en de hele grote drie. En die bestonden dan uit Hugo Claus, Remco Kampert en Jan Wolkers. Ja. Uh, dat, uh, dat, dat, Ik denk dat daar minstens evenveel adepten voor waren trouwens. Absoluut, absoluut, maar het is wel een feit dat die drie, uh, uh, ongeveer van gelijke leeftijd, allemaal de oorlog meegemaakt als jonge man, die oorlog ook gethematiseerd, uh, het moderne proza uh, van de afgelopen uh, halve eeuw vorm heeft gegeven. En ze hebben uh, elkaar ook herkend als hun grootste Aanvankelijk mede, maar later vooral ook als tegenstanders. Dus als de grootste spelers in het veld. Hè. Er zou een hele leuke kleine geschiedenis te schrijven zijn... en wie weet doe ik dat ook nog wel eens... over de drie generaals uh, over elkaar. Ja, aanvankelijk waren bijvoorbeeld uh, uh, Reve en Hermans goed bevriend. Reven bekeerde zich tot het katholicisme... en daarna werd hij door Hermans totaal afgeschreven... en de grond ingeboord. En uh, Reve heeft met name moelisch... De, die uh, mulles, noemde hij dat het, hè? mulles, alles vulles. Mm. Uh, de, de Re, Gerard Reven, dat is pas leven, de grond ingeboord. En bij de dood van Willem Frederik Hermans, ik zal het nooit vergeten, zat hij bij Maartje van Wegen in, in, uh, uh, in de studio. En toen zei Gerard Reven over Willem Frederik Hermans: Het was een groot schrijver, maar ik zou hem niet alleen laten met mijn twaalfjarige zoontje. Ik vind dat iets onwaarschijnlijks. Uh, dat, was dat, dat nieuws brak. Uh, en, en binnen een half uur had er een zijn uh, verhaal klaar. Goed. Um, deze week, ik weet niet of het toeval is. En daarom vraag ik me dus ook af: is er leven na de dood van de grote drie? zijn er dus drie boeken mm. verschenen? Uh, over. Ja, stug, hè? Ja, dat is, en ik vraag me af of dat toeval is. Hè? Je, je vraagt je altijd af, wat ja. blijft er nou over uit een tijd? En welke schrijverschappen zijn nog levend? Dat heeft Mulies ja. vanuit het al zo bestierd, denk ik. Ja, ik denk dat Harry daar zeker ja. de hand in heeft. Hè? Die is ook langst overgebleven. Die, die noemde zichzelf de Grote één En die wordt daarover dan weer gekapitteld door Nop Maas... in het laatste deel van de biografie van Reven. Um, ja, leeft dat werk voort... En, en hoe? Hè? Hoe, moeten we, hoe moeten we dat lezen? Hè? Willem Otterspeer, de biograaf van Hermans, heeft een boekje geschreven. Dat heet Dorbeck. waar ben je? Dat is een biografisch essay over de donkere kamer van Damocles. Het boek dat volgende week in, ik geloof, bijna een miljoen exemplaren... gratis gaat worden verspreid en waarover gediscussieerd um, gaat worden. En die geeft een hele mooie analyse van het boek. Hè? Voor wie het niet kent, het gaat over uh, een, uh, een jonge man, uh, een beetje een mislukt type. Een heel vrouwelijke figuur zonder baardgroei. Uh, zonder baardgroei uh, een beetje een verwijfd uh, uh, type die in de oorlog stuit... Uh, op iemand die als twee druppels water op hem lijkt... maar dan een krachtige mannelijke versie daarvan is. En dat is de figuur van Dorbeck, En dat is, uh, die, die geeft hem allerlei opdrachten. En door de oorlog en door de opdrachten van die Dorbeck komt Ozewoud, de held, de tragische held van het boek tot leven. Hij, hij pleegt allerlei... waarvan hij veronderstelt. Dat het verzetsdaden zijn in ieder geval. Hij gaat over tot moorden, tot actie. Hij breekt door de linies. En later, na de oorlog, uh, wordt hij opgepakt voor hoogverraad. En verwijst hij dus naar de opdrachten van die doorbek. Die, die doorbek blijkt spoorloos. Ja. Niet te vinden... Uh, ze, uh, Doorbeck heeft Oozwoud opdracht gegeven om filmpjes te ontwikkelen. is zelfs een keer samen met hem op, die, uh, op de foto gegaan. Maar die, zelfs die foto's zijn weg, dus alle sporen lopen dood. En in paniek vlucht Ooswoud en wordt op de vlucht neergeschoten. En de, uh, dat boek, toen dat verscheen in 1958, dat, dat, dat sloeg in als een bom. Uh, omdat dat dubbelgangersmotief door Herman zo geweldig was uitgewerkt... Dat, dat men het er ook niet over eens was... Of of nu een held was of een verrader... of Dorbeck wel of niet had bestaan. En ook de manier waarop er over de oorlog werd geschreven... dat gaf een hele andere toon aan het debat. Hè? Dus uh, laten we zeggen de Louis de Jong-achtige, de moralistische uh, uh, visie... van goed en kwaad, of goed en fout, moet ik eigenlijk zeggen in dit geval... Uh, werd totaal doorbroken uh, door, door, de, door de jonge schrijvers van dat moment... Uh, uh, met name Hermans, maar ook... Uh, reven in de familie Boslovic en Moulish met de aanslag later hebben de nuancering aangebracht in het beeld uh, uh, van de maatschappij. Een veel diffuser, een veel ja, ingewikkelder en ook interessanter uh, uh, visie op de maatschappij. Nou ja, dat, de, ik vind dat Otterspeer dat uh, uh, prachtig gedaan heeft. Heel kort bij elkaar gezet alle verschillende kanten die er aan het uh, schrijven van de donkere kamer. Uh, vast zit. En, en ja, dat ging mij ook ter harte, want het is, het is voor mij persoonlijk was de Donkere Kamer het boek waar eigenlijk de literatuur mee begonnen. Ik heb de, de, de boekenkast van mijn vader helemaal gelezen en ik heb dat exemplaar bij me, een soort zwarte bijbel, waar ja... Een exemplaar. Magisch, ja. magisch magisch boek. En, en nu ook nog geweldig te is lezen. Is die druk misschien zelfs? Nou, dat geloof ik niet, hoor. Zo erg uh, gaat het niet. Ik zal even kijken welke het is. Nee, zes. Oh, ja. Maar toch... Wow. Het ging heel hard. Het was ook de doorbraak van Hermans bij het ja, grote publiek. ik denk dat er wel vijftig drukken zijn geweest. Um, nou, wel, dat, ja. dat, dat, dat, vond ik, dat zag ik. Die, die editie heb ik al gezien, die nu opnieuw wordt uitgebracht. En die is gedrukt in Duitsland. Vond ik nog wel een leuke. Ja, dat detail. is altijd ja. mooi. Ja. Ja. Jij hebt dat alweer gezien. Ik mag daar niet over praten, want er dat dat zit allemaal strikt embargo over. Maar, oh, nou, Mieke ook hij, ja, niet hoor. Mieke, maar Mieke, Mieke, die, maar zit, die weet voor niks. Mieke zit gewoon vooraan in het bakje bij iedereen. Dat is prima. Um, waar zullen we het nu over hebben? Ik denk toch uh, uh, het nieuwe deel van uh, de biografie van Gerard Reven. Tot ja. slot deel dat nog Maas uh, na uh, ja, ontzettend veel gedoe is veel over te doen geweest. En in dat de gaat dus over de jaren waar Schafthuizen uh, zelfs een deel het, van uitmaakt. En... Precies, het is eigenlijk de periode dat uh, Gerard Reven samen is met Matroos Vos... de bijnaam die Schafthuizen krijgt. Ik vond dat zo snel in het boek van Maas niet terug... maar volgens mij kwam Schafthuizen toch als eerste voor in de brieven van Reven... als anusje van alles... Uh, als een jongen die het allemaal voor hem uh, kan opknappen thuis. En uh, uh, niet geheel ten onrechte noemt uh, Renate Rubinstein in dit boek... Uh, die jongens een soort roversduo. Want waar vonden zij elkaar in? Met name in het exploiteren uh, van de beroemdheid van Reven, van de boeken. En, uh, uh, en dat is nou precies de reden dat Schrafthuizen uh, heeft geprobeerd... om dat boek van Maas tegen te houden. Want dat staat namelijk vol met feiten... Uh, je kan je zelfs afvragen, het niet te vol met feiten staat... over bedragen die Gerard vroeg voor dit... bedragen die Gerard vroeg voor dat... Uh, trucken die uh, Schafthuizen uithaalde uh, om uh, Gerard uh, de zus en zo. He, die, hij werd zelfs betaald voor ingezonde brieven. Uh, dat ging echt heel ver. En het gek is, in, de deel, uh, in dat deel drie zijn al die bedragen geschrapt. Dus waar een bedrag staat, lezen we nu uh, puntje, drie, puntje, drie puntje, sterretjes. Ja. En dat geeft het een heel... Ja, en eigenlijk een heel, een heel vreemde, een, geeft het een hele vreemde sfeer. Ik las in de NRC een stuk van rijn Mulder. Die zei dat, die eigenlijk vond dat de, de staat geen subsidie had moeten geven aan Nop Maas Als hij niet alles opschreef, ja. uh, wat hij, ik vind dat een beetje ver gaan, Maar dit is wel, geeft wel een heel raar effect. Wat is de overweging om, uh, wat, wat Schafthuis heeft gedaan in een eerdere versie... is allerlei passages doorgehaald, om dan precies op die plekken nee. puntjes te laten. Dat suggereert heel veel, waarvan volgens mij soms zijn die feiten gewoon door iedereen na te zoeken. Maar het is een raar geval. Wa, wa, was dat het voornaamste bezwaar van Schafthuizen tegen? Er was toch veel vond, meer? Nou, Hij vond dat dat leven door Maas, het late leven van Reven... dus vanaf 1975 tot zijn dood in 2006... werd uh, geportretteerd als alleen maar draaiend om uh, uh, seks... Drunk. en geld en drank. Nou ja, en... Het is niet helemaal waar. Er is nog een aantal geweldige boeken van Reven verschenen in die periode. Moeder en zoon. En ook het boek van Violet en Dood, daar hou ik nog steeds ja. ontzettend van. Maar we, we he, reveteerden op, op oude roem. En die verhouding tussen die twee jongens, die was ook wel degelijk zo. Ik mag misschien een kleine uh, passage voor het lezen waarin uh, Renate Rubenstein op bezoek komt uh, bij uh, Gerard Reven... en Reven totaal tot, tot, tot wanhoop brengt door hoe zij is. Ja, schrijft Reven in een brief, Renate er was hier, hier gister. Ik hield er een formidabele depressie aan over. Ze is waarlijk een ramp, een gezel gods. Tel mijn geleerde broer, Helenius, nou ja, dat hele gehele. Legioen verlichte geesten bij elkaar op. Verhef de som van die optelling tot de derde macht. Die neerbuigende, welwillende tolerantie tegen mensen... die anderen over de schepping durven denken dan zij. Zij kent gelovige mensen die aardig zijn. En zelfs een priester die voor haar bidt. Waar die man zin in heeft. Ik moest naar haar vertrek iets drinken wat op bonje uitliep. Ik bedreigde de matroos met een mes en hij sloeg mij in elkaar. Ik vluchtte de deur uit, maar de buren hebben niets bemerkt. Nu moet ik een paar dagen binnen blijven met zulk een donkerblauw oog. Dat ik op een witte poes of hond gelijk. Met één gigantische zwarte vlek rond één oogkas. Ja, geweldig. Nou ja, daarvoor ja. lees je zo'n boek. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ik heb wel... Uh, aarzelingen bij de manier waarop Maas dat boek heeft aangepakt. Het zijn drie dikke delen. Je ziet ook aan het feit dat, dat Schafthuizen door uh, te zeggen... nou, je mag dit en dat niet citeren... Maas uh, uh, in de grootste problemen heeft gebracht. Want dat, dat, dat valt samen met zijn opzet. Hij is een documentalist, bijna een boekhouder. Hij schrijft alles op. Hij kiest nauwelijks. En dat maakt het ook af en toe zelfs voor de verstokte... Uh, Reven liep een, een hele opgave om dat hele boek... want dit is ook weer 800 uh, bladzijden, geloof ik. Uh, ja, 800 bladzijden. Uh, toch nog een hele opgave, mm. maar die, ja, die citaten van Reven uh, zijn fantastisch. En het is, een, het is toch ook een, een fascinerend, heel intiem portret... van verhouding van verhoudingen van een schrijverschap wat, wat ontaard in een, in een gruwelijke dementie. Nog even over Mules? Ja, Deel, de, de, de derde schrijver die zich dus als de grote één beschouwde. Volgende week dinsdag wordt in Haarlem, de geboorteplaats van Moelies, het logboek gepresenteerd. Dat is een dagboek over het ontstaan van de ontdekking van de hemel uit 1991 en 92. En Molies heeft al bij leven was hij van plan om dat dagboek uit te geven, maar hij heeft dat op het laatst teruggetrokken. En de, degenen, de mensen die zijn uh, literaire nalatenschap beheren, dat zijn uh, Robert Ammerlaan en Marita Matthijssen en Arnold Heumakers, hebben besloten om nu, nu het boek 20 jaar geleden verscheen, de ontdekking van de hemel, heb ik het dan over, uh, toch het licht te doen zien. En voor een Moelish liefhebber, waar ik mij toch ook toe reken, en dat is vrij zeldzaam. Hè, dat je als je van alle grote drie schrijvers houdt, dan ben je toch eigenlijk niet helemaal goed snik, volgens de gemiddelde literatuurliefhebber, uh, is het wel fascinerend om te lezen. Met name omdat Moilish, um, in zijn persoonlijke mythologie van het schrijverschap, uh, zichzelf het schrijven en het boek, en wat er in het boek gebeurt, voorkomen met de werkelijkheid, laat samenvallen. Hij ziet, hij ziet samenhang, hij ziet, hij ziet bijna goddelijke inmenging. Hè? De, het, in, het, in het jaar dat hij de ontdekking van de hemel publiceert... Um, en waarin Quinten de held is, waarin een soort goddelijke zoon wordt geboren... kreeg Moelish zelf ook een zoon, Menzo. Het was ook voor Moelish een buitengewoon sprekend feit... dat hij het boek inleverde op zijn 65ste verjaardag. Waarom was dat belangrijk? Uh, dat was omdat zijn vader um, op zijn 65ste verjaardag stierf. He, dus op, um, op de dag dat Moelis 65 werd... woensdag 29 juli uh, 1992 staat er 65. Ik heb het gehaald, ouder dan mijn vader. He, dus hij heeft daar als het ware... Um, ja, een goddelijke leeftijd uh, behaalt... Uh, die hem in staat stelt om dat, uh, om dat boek uh, te publiceren. En maar dat het is voor heel veel mensen een mijlpaal, toch? Ja. Ouder worden dan je vader of maar je moeder. Maar het is toch wat anders dan een... Ja, dat zeker. Ja. Nee, ik wou niet zeggen, ik dacht ja. dat je bedoelde roze strippenkaart. Nee, nee. Ja, <laughs> ja. Pensioen. Ja, ja, ja. Nee, nee, maar dat, nee. Dat, nee maar dat, is, en dat is een verschil tussen, die, tussen Moelis en die andere twee. Hè? Dat zij dat zijn zelf... Benoemde meesterwerk, ze mag hem open schreef ja. op hoge leeftijd, waar je de, de schrijverschappen van, van, van Reven en Hermans eigenlijk langzaam minder. ziet Reven worden. was toen toch ongeveer al. Uh, nou ja, uh. ik ik vind het nog een mooie steeds. Eindzien. Ja, goed. Nou dan hou ik. Ik jij bent de baas. Ik wil nog wel even door eigenlijk. Nou, dat is wat zij denkt. Ja, ja daarom. Oké. Okay. Ja. Hey, um, luister, dankjewel. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Informatie en alle boeken die besproken zijn op de uh, pagina 260 terug te vinden. En natuurlijk ook bij ons op de website www.newshow.nl. Nou, nou, hartelijk ja. dank. Ja, we hebben namelijk nog een uh, laatste gast. Um, dat is niet Jan Jaap, maar dat, Jan Jaap heette, uh, dat is wel de naam van uh, Zempers. <laughs> de, de, de jonge Zempers. Nou, Dan kom Zempel. hier nu weer ja, nee, heel, ja. nee hoor, niet. Want daar ga ik namelijk mee beginnen. Okay. Die Jan Jaap, Jan Jaap, ook al zo'n naam. Dat is, dat, dat is de hoofdpersoon van het boek van Sal van Stapel. Die heeft alles mee, ouders die van hem houden. Fijn huis, leuke zus, veilig milieu. Maar daar heeft hij geen boodschap aan, want wat hij zoekt is avontuur. Hij wil iemand zijn. Een hardcore hiphopper die het leven aan de zelfkant heeft geleefd. En met niets ontziende raps de status van een superster bereikt. Of hem dat lukt kunt u lezen in het boek Witte Panters en dat is dus geschreven door jo Sal van Stapelen. Die kennen wij als journalist. Die heeft zich namelijk altijd in de hip-hop scene uh, verdiept. In Nederland en in Amerika. Goedemorgen, Sal. Goedemorgen. Ja, en nu heb je dus uh, de oversteek gemaakt. Dat doen wel meer journalisten. Ja. Naar, uh, naar fictie. Je hebt een roman geschreven. Waarom? Kon je niet uh, al, alles met kwijt? Met heel veel plezier, ja. Ja, nee, uh, dat zal wel. Maar... Nou, ik, uh, wat ik een heel groot voordeel vind. Als, uh, als journalist put je natuurlijk altijd uit... Een andere bron, dus het verhaal wat iemand je vertelt. of een reportage die je, uh, die je meemaakt. En daar kan je door te selecteren, uh, bepaalde accenten te leggen en zo. natuurlijk wel je eigen verhaal van maken. maar je zit toch vast aan een bepaalde bron. En nu was ik zelf de bron en kon ik wat ik in al die jaren uit die cultuur heb gehaald. en wat ik daar heb meegemaakt, uh, in een eigen verhaal stoppen. En dat gaf me een vrijheid om um, ja, te vertellen, met taal te spelen. die dan? mij heel erg. Uh, want, want, je, want je bent wel altijd een pleitbezorger geweest in journalistieke stukken voor die hippe muziek. We gaan daar eventjes wat, wat laten horen. Ja. Maar wat wilde je nu dan? Um, nou, ik wilde de fascinatie laten zien van jongens voor die cultuur. Um, en het uitgangspunt was eigenlijk een spanningsveld... wat ik in mijn werk ook heel vaak heb meegemaakt. Dat ik uh, van collega's heel vaak te horen heb gekregen... wat moet jij als blanke jongen in ja. de hip-hop uh, Alsof cultuur een huidskleur heeft. Wat ik zelf nou ja, een maar wel, frappante, nou, maar wel uh, frappant vind, een idee vind. Wel dat is wel zo vaak. hoor. Wel nou, Vind jij dat cultuur ja. een huidskleur heeft? Nou, in, nou, in bepaalde culturen, daar, daar hangt hem... Uh, je hebt bijvoorbeeld... Soulmuziek, dat zijn meestal uh, ja, de, de hip mensen. Hiphop is natuurlijk van oorsprong een dat zwarte cultuur. Maar als je bijvoorbeeld ziet in Nederland bekijkt... Ja. Er zijn ontzettend veel Marokkanen bijvoorbeeld. Maar ook heel veel blanke jongens in actief. Dus het is uh, bij uitstek een multicultuur. Veel meer dan bijvoorbeeld in Amerika. Ja, maar het begint vaak als een, een cultuur in een bepaalde groep van de samenleving. Ja, ja, het ontstaat. Maar ja. dat geldt voor heel veel muziek ja, inderdaad. Dat geldt nee, voor... bedoel, je hebt ook witte bluesmuzikanten. Natuurlijk, het, het spreidt zich later uit. En ja. dit is dan zo'n well-to-do-jongen. Ben je mm -hmm. dat zelf ook een beetje? Nee, ben ben kom, jij een uh... beetje Jan Jaap? How well to do? Ik, uh, nee, het uh, gaat goed niet. met Mor. <laughs> nee, ik, ik kom niet van de straat. Uh, ik, kom, uh, ik, ik denk dat ik uit een vergelijkbaar milieu kom. Hij komt Toch, uit ja. een uh, Montessori-milieu. Dat is nee. ook de reden dat ik dat milieu aardig kan beschrijven. Um, en voor hem is werkt dat... Enigszins verstikkend. Uh, hij probeert zich af te zetten. Hij probeert als, jongen, als jonge puberjongen uh, zich te onderscheiden. Een beetje een second tegen de krip te gooien. Maar ja, elke keer als hij zijn naam op de muur schrijft... dan zijn er ouders en docenten die dat eigenlijk heel goed begrijpen. bijvoorbeeld. En ja. op den duur wordt dat begrip hem te veel. Maar wat collega's natuurlijk bedoelen... met dat ze mm -hmm. af en toe jou toch daar goed bedoelde waarschuwingen geven... Ja. dat gaat over het gewelddadig karakter van het hele geheel. Waarschijnlijk. Uh, nou, dat Nee, want uh, het gaat geen over hip-hop in het algemeen. En hip-hop ja. in het algemeen heeft geen geweldadrag. Nee, nee, nee maar goed, wel die cultuur. Uh, nou, het straatleven wel. Ja, ja dat, dat is iets... Um, kijk, jongens die actief zijn op straat... Uh, en dan hebben we het met name over het, het circuit op straat... Um, die boeien mij omdat ze bij mij om de hoek wonen... en in, in een volledig andere werkelijkheid leven. En ook echt letterlijk om de hoek. Het is niet... Er wordt vaak gepraat over... De jongens met de petjes, zoals ik dat in mijn boek ook beschrijf. Uh, door media en politiek die niet heel veel contact hebben met die wereld. Om het maar uh, zacht uit te drukken. Terwijl het jongens zijn die bij ons in de stad opgroeien. Die we gewoon zien als we naar de winkel lopen. Dus daar, daar, daar, daar zit een soort kloof tussen die me altijd heel erg geboeid heeft. Waarom uh, lopen zelfs mensen die ik ken daar met een boog omheen? En um, ik heb eigenlijk in mijn werk altijd willen laten zien... dat er veel meer overeenkomsten zitten tussen de jongens. Dus ook al is... De, misschien de eerste uitstraling heel erg uh, agressief... of heel erg uh, stoer en macho. Uh, uiteindelijk, als je daar op straat staat... heb je precies hetzelfde gesprek als wij die hier zouden hebben. Of als wij die bij een talkshow hebben. Wat is er vandaag gebeurd? Wat is de leukste film die je hebt gezien? Goede nieuwe plaat, noem maar op. Dus, uh, en uh, als je met de jongens praat, hebben zij net zo'n karikaturaal beeld... van bijvoorbeeld de media of de samenleving. En wat is dat dan die ze allemaal uh, tegen... Nou ja, we horen daar niet thuis. We hebben slechte ervaringen. Uh, um, Zo is het toch ook? Ze hebben ook slechte ervaringen. Ja. ja, ze komen dingen tegen. Er zijn natuurlijk gewoon problemen waar zij mee omgaan. Die, uh, waarvoor ze uh, een oplossing zoeken, zeg maar. Er is de eerspraak van racisme wat ze tegenkomen. Ze ervaren een wereld waarin ze niet dezelfde kansen krijgen als anderen. Dat is ook vaak de discussie over gangsterrap. Gangsterrap zou jongens aanzetten om op een bepaalde manier zich te gedragen. Terwijl uh, gangsterrap vaak ook... Juist verwoord wat in een bepaalde gemeenschap wordt gedacht. Een, uh, een macho cultuur laat zien die in een bepaalde gemeenschap allang gemeengoed is. Zullen we even wat laten horen? Ja, maar dit is juist eigenlijk, dit is wel heel mooi. Ik moet heel even kort uh, ja, introduceren maar. als het mag. Kendrick Lamar, is de nieuwste rapper van Dr. Dre. Dr. Dre is de producer van de gangster-rap. Hij heeft Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent allemaal uh, gebracht. En de, dit nummer, The Art of Peer Pressure, gaat er juist over hoe hij als jongen in Compton... de bakermode van de gangster-rap. Worstelde met. Aan de ene kant wilde hij bij zijn homies worden, de vrienden om hem heen. Maar aan de andere kant wilde hij helemaal niet gewelddadig actief zijn. Maar als hij met ze was, kwam hij in dat soort situaties terecht. En over die worsteling gaat dit nummer. Everybody, everybody, everybody. Everybody sit a bitch ass down and listen motherfucker story told by Rose Nou, dat is voor onze, al onze luisteraars gesneden koek dit. Dus, ja, toch? <laughs> kunnen ja, ze allemaal ja, meezingen, ja, natuurlijk. <laughs> ze hebben allemaal thuis. Ja, maar vertel maar even, wat, wat, waar heeft hij het nou, over? Nou, het, het gaat er kort over, je wil met je vrienden zijn. En voor, ineens uh, belandt hij bijvoorbeeld in een, uh, uh, een conflict tussen gangs. Uh, terwijl hij daar helemaal niet, hij wil helemaal niet bij een gang horen. Dat heeft hij ook altijd nadrukkelijk nagestreefd. En ik heb hem van de zomer ook geïnterviewd toen hij, toen hij in Nederland was. En hij vertelt ook, het, het beeld dat vaak geschetst wordt van, van die wereld is... Uh, het beeld van de gangsters. Mm. Terwijl hij het beeld veel belangrijker vindt... van de veel grotere groep jongens... die zich daaraan probeert te ontworstelen. Die uitgesloten zijn. Nou, die, die in diezelfde uh, realiteit opgroeien. Mm. Misschien wel met een oom... Die in een gang zit en een vader. Maar die juist proberen een uh, normaal leven te leiden. Gewoon. Maar, maar, maar die, die, die Jan Jaap, hè, die, ja. ik, ik heb hier het boek voor mijn neus. Hij op een gegeven moment heeft een gesprek met een Hans Molenaar. Die werkte daar in het clubhuis vroeger. Zo'n bra zo brave borst hè, mm -hmm. met Turkse huisvrouwen. En die, uh, die, zegt dan, die vraagt hem: dan, je, je identificeerde je met hun strijd? probeerde hij voorzichtig te mm -hmm. mollen. Dan zegt hij: nee. Wilde ik hem op dat moment. Ik wilde hem op dat moment heel graag naar zijn hoofd schreeuwen. Nee, ik wil ook neppe kankerlijers door een neppe kankerhoofd schieten. En daarna met drie homies tegelijk. en zo Enzovoort, enzovoort. Weet je, er komt een enorme, mm -hmm. enorme, agressieve. Ag uh, heel veel agressiviteit komt eruit. En dan denk ik, waarom is die Jan Jaap zo verschrikkelijk boos? Hij is boos omdat hij in, die, uh, in dat milieu uh, kan hij zijn. Uh, zijn man zijn niet kwijt. Zeg maar. hij, wordt, hij is een Zo jongen man die een man zijn, wordt. Ja. Um, en um, als hij die rappers hoort, dan hoort hij ineens jongens... die zeg maar, als ze over straat lopen met opgeheven hoofd rond kunnen lopen... terwijl hij bijvoorbeeld, dat staat ook in het boek... hij wordt een keer in elkaar geslagen... Ja. en volgens geven zijn ouders hem twee nieuwe computerspelletjes... en een kop thee, zodat hij veilig uh, thuis kan blijven... En als hij jongens op straat spreekt, later in het boek... die vertellen allemaal, Nou, als ik werd, uh, in, in elkaar werd geslagen... werd ik terug de straat opgestuurd. En mocht ik niet terugkomen voordat ik die ander harder had aangepakt... dan, uh, dan hij mij had aangepakt. Dus jongens in het welwarende Westen komen wat dat betreft... te weinig aan hun trekken? Dat, dat nou, man ik denk zijn, dat, zoals je Ik vindt. denk dat je, als je in zo'n milieu opgroeit... wellicht te weinig handvaten kunt hebben om... Kijk, alle jongens komen op het moment dat ze van jongen naar man gaan uh, terecht in bepaalde situaties waarbij je ineens niet meer een jongetje bent en jezelf steviger, steviger in je schoenen moet staan. Ja. En um, als je daar de handvaten voor mist, ga je op zoek naar, uh, ja, naar een manier om jezelf identiteit te geven waarmee je wel uh, overeind blijft in je eigen stad. Toch kan je wel merken dat je die hiphoppers diep in je hart ook een beetje een stel oele oelewappers vindt. Nee, zeker niet. Oh, nee, absoluut niet. <laughs> hij moet nog terug. Hij moet nee, nog maar met nee, te nee, nee, maar ik denk juist, kijk, dat is, het boek gaat er juist over. Dat, ik laat ook een journalist zien en, uh, ja. en een politicus. Hoe dat beeld ontstaat. Dat karikaturale beeld van die, van die hiphoppers. Ja. Omdat mensen die niet heel veel verstand hebben van die zin, ja. er zelf ook baat bij denken te hebben... om een soort platbeeld daarvan... Uh, over uit te houden. Oké, okay, dankjewel. journalist Sal van Stapelen hoorde u over zijn debuutroman... Witte Panthers verschijnt deze week bij Lebowski. Meer informatie via onze Zuid. Zometeen natuurlijk Kamerbreed. Nou, dat zal het wemelen van de gasten. Zou er wat te bespreken zijn? Ja, nou, wie komen er? <laughs> Oké, okay, Lisbeth Spies, de oud-minister van Binnenlandse Zaken... en Stef de Plauw, wethouder in Eindhoven... en ook oud-partij van de Arbeid Kamer.